Het is twee uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. In het centrum van Rotterdam woedt een grote brand. Rond half één brak een brand uit in een kinderdagverblijf op de Schravendijkwal. Het naastgelegen lege hotel is ontruimd. Het is nog niet bekend of er mensen gewond zijn geraakt bij de brand in Rotterdam. Inwoners van Pieterburen beginnen een rechtszaak tegen het ministerie van Economische Zaken. Een lokale actiegroep wil op die manier voorkomen dat er gasboringen worden gedaan in het Groningse dorp...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 De geheime dienst CIA heeft de leden van de commissies inlichtingendiensten in Defensie laten weten dat ze daarvoor een afspraak mogen maken als ze dat willen. Senatoren hadden gevraagd om bewijzen te mogen zien. President Obama besliste vorige week dat de foto's van de dode leider niet worden gepubliceerd uit angst voor gewelddadige reacties. Amerikaanse commando's schoten Bin Laden ruim een week geleden dood en gaven hem een zeemansgraf. Julian Assange, de oprichter van Wikileaks, heeft een hoge Australische vredesprijs gekregen. De gouden medaille van de Sydney Peace Foundation. De jury roemt wat ze noemt zijn uitzonderlijke moed in de strijd voor de mensenrechten. De prijs is in zijn 14-jarig bestaan pas drie keer eerder uitgereikt. Onder andere aan Nelson Mandela. Assange is in Zweden verdacht in een zedenzaak. Wikileaks veroorzaakte eind vorig jaar opschudding toen het begon met het publiceren van Amerikaanse diplomatieke berichten... waardoor geheime informatie naar buiten kwam. Het weer, vannacht een enkele bui, maar ook opklaringen en kans op mist. Het is een graad of 8. Overdag droog en zonnig. Het wordt 17 graden aan zee tot 21 in het oosten. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1.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 Mensen die hun nier hebben gedoneerd moeten voorrang krijgen als ze zelf een nieuwe nier nodig hebben. De zeearend is in opkomst in Nederland. De doodstraf dreigt voor homo's in Oeganda. En de muziek is vannacht van Rachel Louise. Nog steeds wakker Nederland. Met Casper Meijer en Erik Nusselder. En wij heten u van harte welkom. Wilt u reageren op onze uitzending, dan kunt u dat doen via Twitter. We hebben een Twitter-account, dat is @redactiewnl. Stuur, de, stuur daar dus uw berichten naartoe. Of u kunt ook de hashtag WNL gebruiken, dus hekje WNL. En dan vinden wij die berichten vanzelf. We zijn benieuwd wat u vindt. Het is uh, eigenlijk net het EK. We winnen zo goed als nooit, maar toch blijven we het gewoon ieder jaar weer opnieuw proberen. Het gaat natuurlijk over het Eurovisie Songfestival. Erik kon het nergens, over an nergens anders over hebben vandaag. Nee, en, ik heb ook een uh, hele aflevering van Casaluna geluisterd net. Om alleen maar om erop te kunnen reageren. Precies. Uh, en uh, aanstaande donderdag zijn Jan Dulles, Jaap de Witte en uh, Jaap Kwakman, oftewel onze drie A's, onze mm. Nederlandse helden, aan de beurt. Maar vanavond werd het spektakel al afgetrapt met de eerste voorronde. Ja, wie zijn dan onze grootste concurrenten, vraag je dan af. Hè? Want ik ga er dan al vanuit dat we straks in de finale staan. Maar ja, Richard van der Krommert, die weet dat hij is songfestivalverslaggever van de Telegraaf en aanwezig in Düsseldorf. Goedenacht, Richard. Goedenavond. Hoe, hoe spannend was de strijd vanavond? Wat, wat, wat een enorm spannende strijd vanavond, uh, het blijft natuurlijk altijd spannend, er gaan tien enveloppen open van 19 landen die meedingen, maar het meest spannend was toch wel dat er twee cruciale enveloppen ja. dicht bleven en dat waren die van Armenië en Turkije, dat zijn twee landen die echt jarenlang in de top 10 hebben gestaan bij het Eurovision Songfestival, onder andere geprofiteerd hebben van uh, het, het stemmen van vooral Nederland, Duitsland en België en dat zijn dan net drie landen die vandaag niet mochten meestemmen ik denk dat dat de doodsteek is geweest van de die twee landen. De rest was niet onder de indruk van hits als boom boom, sakka sakka en live it up? Uh, nee, gelukkig niet. Maar wat, wat was er dan precies mis mee? Armenië is toch een land dat vaak hoog scoort. Wat heeft Emmy hun inzending misgedaan? Um, wat er dan dus om gedaan is bij Armenië, denk ik, is ah, dat, dat, dat sinds twee jaar... De jury weer in het spel is. De jury bepaalt tegenwoordig weer voor 50% de stemverhoudingen. En er dus niet meer alleen blind gevaren worden, kan worden op steun van buurlanden, dan wel landen waar veel Armeniërs en veel Turken wonen. Ja, dus als het om de muziek gaat, dan doet Armenië niet meer mee. Nee, de vocale kwaliteiten van de zangeres uit Armenië waren bovendien erg magertjes. Dus uh, het is ook een terecht, ik vind het uiterst terecht dat Armenië niet door is. We constateren dat de muziek toch wel weer telt, anno 2011. Vaak ja. hebben ook landen uh, iets heel opmerkelijks uh, om de aandacht te trekken. Waren er dit jaar nog mensen in kippenpakken of iets dergelijks? Uh, we hebben het Portugal gezien. Dat, dat, dat was een soort Seesamstraat, heb je vanochtend geschreven in de krant. Of een soort Portugese tune van Tita Tovenaar. Dat was inderdaad één grote verkleedpartij. Nou, is een verkleedpartij niet eens zo erg, maar de aanstellerij van deze verkleedpartij uh, ging, ging duidelijk iets te ver. En het liedje was trouwens ook buitengewoon magertjes. Nee. Ik vind het altijd leuk om te hebben over landen die het slecht doen op het Songfestival, maar laten we het vooral hebben over de landen die het wel goed deden. Wat, wat waren de, de sterkste liedjes? Sterkste, sterkste, een van de sterkste liedjes is Georgië geweest. Uh, Georgië heeft, uh, heeft een uh, rocklied ingestuurd, een beetje à la Anouk. Echt heel erg ijzersterk. En dat ging op het nippertje goed, zeg maar. Een maand geleden uh, is de liedzangeres uh, vervangen van de gelegenheidsgroep. En dat lijkt een meesterzet te zijn, want ze hebben een nieuwe zangeres... Aan, uh, aangetrokken die, uh, die buitengewoon goed contact met, uh, met de camera zoekt en ook een, een zeer krachtige stem heeft. Allemaal leuk en aardig. Maar uh, als je ze nou vergelijkt met onze eigen jongens, de drie e's, maken ze natuurlijk geen kans toch? Ik hoop dat ze gelijken, het <laughs> zou zo leuk zijn. Als, als, als, als Nederland het weer een keer goed gaat doen. En ik moet eerlijk zeggen. de kans dat Nederland gaat scoren. Uh, laat ik zeggen de finale gaat halen. zie ik wel een beetje groeien. door de, door de opdrukkende invloed van, uh, van de juryleden. bij het Eurovisie Songfestival. Er wordt meer gekeken naar de muziek, er wordt meer gekeken naar de vocale kwaliteiten. En zowel het liedje als de vocale kwaliteiten. van de inzending van Nederland zijn echt uh, dik in orde. Daarnaast. Uh, is in dit geval, en daar mogen we ook uh, God op onze blote knieën voor danken, uh, is het zo dat al onze vrienden, ja die hebben we ook nog, aanstaande donderdag met ons meestemmen. Uh, want welk gelukje hebben we nog meer? Uh, aanstaande donderdag stemmen uh, niet alleen België mee, uh, altijd goed voor een paar punten aan Nederland, maar ook Israël, ook Duitsland en ook Oostenrijk. En als je dan met een rocknummer komt, waarvan uh, Oost-Europese landen dat regelmatig inzenden voor het Songfestival, kun je ook nog wel wat puntjes uit Oost-Europa bij elkaar sprokken. Dus ik zie het erg positief in voor de E's. Of we de rest ermee verslaan, dat weet ik niet, is een hele lastige. Uh, dan moeten ze donderdag echt van het podium afspatten. Ik kijk dan meteen alvast vooruit naar de finale. Gaan we dat daar een beetje goed doen, denk je? Als we daar dan eenmaal in staan, wat ik dan wat het gemak maar even aanneem. Als we, als we daarin staan dan dan, dan, dan denk ik dat, ja, dat Nederland niet bij de bovenste 15 uh, ja. komt. Als je tegenwoordig Nederlands uh, met het Songfestival, heb je echt een geslaagde inzending als je bij de bovenste 15 komt. Want ook dit jaar doen 43 landen mee. Als je dan uh, daar bij die groep zit, dan heb je het echt goed gedaan. Heb je echt een geslaagde inzending gehad. Ik denk dat Nederland daar net iets voor tekort schiet. Het Liedje van Nederland, uh, het is prachtige, prachtige, prachtige nummer. Het, ik vind het een Nederpop klassieker in de dop. Dat ga ik ook in de krant schrijven. Maar het komt wat te traag op gang. en het is Iets te vlak. Dus als we die finale halen, dan mogen we echt in onze handen wrijven. En dan gaan we echt een feestje bouwen op, uh, op, het, op het schip waarmee de trots hier in Düsseldorf uh, in de Oudstad is aangemeerd. Want uh, dan hebben we echt wat te vieren. Want zoals je weet, Nederland is tot nu toe van uh, de, af, de afgelopen tien jaar het slechtst presterende land op het Songfestival geweest. Ei, dat moet toch pijn doen, Erik? Ja. ja, dat wist ik niet eens. Ja, dat doet wel pijn. Maar, in... maar het je doet terecht zijn, want Nederland heeft er niks van gebakken. En echt slechte inzendingen Maar, maar de, de nummers zijn van tevoren bekend. In hoeverre, en je zei net al, we hebben vrienden zoals uh, België, Duitsland en Israël. In hoeverre gaat het nog om de performance op de avond zelf? Uh, ja, al, uh, in hoeverre is het niet gewoon vriendjespolitiek? Uh, nou, Bekend zijn is alleen maar goed, want dat betekent dat, dat, dat, dat heel veel mensen die nummers van tevoren kunnen luisteren. Vriendjespolitiek blijft, blijft een onderdeel. Uh, ook toen er nog geen televoting was, gaf Cyprus constant 12 punten aan Griekenland en ook andersom. Dat is nooit 100% weg te krijgen. Uh... Ik denk wel dat we er stappen vooruit hebben gezet met het Songfestival. En je maakt het ook aan de liedjes. Er wordt meer op muzikaliteit ingezonden dan zeg maar pak een beetje vijf, zes jaar geleden. En ben jij nou als verslaggever objectief? Of uh, ben je stiekem gewoon toch hartstikke voor de 3A's donderdag? Uh, niemand is objectief en wij sluiten de rijen absoluut voor de achter de 3A's. Heel goed, wij doen mee. Hartelijk dank, Richard hey. van der Krommer, Songfestivalverslaggever van De Telegraaf vanuit Düsseldorf. Dankjewel. Hey, Jullie ook bedankt. Tot ziens. Het is bijna tien over twee. Dit is nog steeds wakker Nederland. Het nachtelijke nieuwsprogramma van Omroep WNL. Elke dinsdag op woensdagnacht van twee tot vier. En we hebben niet alleen nieuws, maar ook muziek. Vandaag bij ons de gast Rachel Louise. Je hoort zo meteen van haar. Eerst gaan we het hebben over nieren. Mensen die een nier hebben afgestaan aan een ander... moeten voorrang krijgen op de wachtlijst... als ze zelf onverhoopt een nierziekte krijgen. Dat advies gaf de Gezondheidsraad vandaag. En nierdo nierdonoren die later met klachten kampen... worden nu onderaan de wachtlijst geplaatst... waardoor het zomaar drie à vier jaar kan duren... voordat ze zelf geholpen kunnen worden. Aan de telefoon hebben we Tom Oostrom... algemeen directeur van de Nierstichting. Goedenacht. Ja, wat vindt u van dat advies van de Gezondheidsraad? Ja, Wat de Gezondheidsraad eigenlijk zegt is van een levende donor... Die mag eigenlijk geen nadeel ondervinden voor het feit dat hij in feite... Hij helpt een nierpatiënt en hij helpt daarmee ook het oplossen van de wachttijd. En stel dat die levende donor een nierziekte krijgt, want hij heeft nog maar één nier... Ja, dan kan het ineens ingrijpende gevolgen hebben. En dan kan hij dus, zeg maar, ineens een enorm nadeel, gezondheidsnadeel ervaren... van het feit dat hij nog maar één nier heeft. En daarvan zegt de gezondheidsraad, het zou billig zijn om hem te compenseren... door hem hoger op de wachtlijst te zetten. Ja, bent u het daarmee eens? Ja, ik vind het eigenlijk een heel logisch voorstel. Omdat als je de levende donor vergelijkt met de gewone burger, dan heeft hij natuurlijk nog maar één nier. En dat kan inderdaad gebeuren. Dat gebeurt maar in twee gevallen per jaar. Maar het kan gebeuren dat hij een nierziekte krijgt. En dan heeft het natuurlijk wel een enorme impact ineens op zijn leven. Want je hebt geen uh, reserve meer. Je hebt geen meer. reservecapaciteit meer. Dus je moet, op dat moment moet je dan ook gelijk aan de dialyse. En als je aan de dialyse bent, dan is het zo dat als je heel lang in de dialyse bent, dat je daardoor minder geschikt wordt voor transplantatie. Dus eigenlijk door deze mensen hoger op de wachtlijst te zetten en hopelijk te voorkomen dat ze gaan dialyseren, kun je ze ook eerder helpen. Ja, ja het klinkt wel heel logisch, maar ik, ik denk ook meteen aan als ik nou bovenaan die lijst sta en ik ben al drie jaar, vier jaar aan het wachten. Ja. En dan komt er ineens iemand toch weer voor. Ja, dat, als, als ik de enige zou zijn die dan tussendoor komt, dan kost dat anderhalve dag extra dat je moet wachten. Oké. Okay. Nee, en we hebben het over twee mensen per ja, jaar. Dus het is op dit moment zou dat om drie, uh, drie dagen gaan. Is voor dat... iedere wachtende, Nou, dat is natuurlijk wel te overzien. Ja, als je al drie of vier jaar wacht, is drie dagen wel te doen natuurlijk. Precies, precies. En uh, ja, we, we, het werd net al even genoemd: als je één nier hebt en uh, je hebt een nierziekte, of je krijgt een nierziekte, dan uh, heb je een groot nadeel. Ja. Wat zijn de gezondheidsrisico's dan precies? Kijk, normaal gesproken is het zo, wij hebben allemaal twee nieren, als het goed is. Hè? En als een van de nieren ophoudt uh, met functioneren, dan pakt de ander het automatisch over. We hebben eigenlijk heel erg veel capaciteit. En dat is positief, in zekere zin. Want we hebben zoveel capaciteit dat de ander het over kan nemen. Dat betekent ook dat veel mensen dat niet eens merken. Maar het is ook een nadeel, want het kan betekenen dat je pas heel laat dan klachten gaat krijgen. Maar bij die levende donor die nog maar één nier heeft, ja, daar, daar gaat hij het gelijk dus merken. Want als je ene nier het net laat afweten, dan moet je acuut aan de dialyse gaan. En dan kun je dus echt niet drie, vier jaar wachten. Ja, dan zou je dus drie jaar, vier jaar in de dialyse moeten gaan. Maar daarmee wordt de gezondheidsschade zo enorm voor deze mensen... die eigenlijk het probleem helpen op te lossen... dat de gezondheidsraad zegt van ja, dat is eigenlijk niet billig. Dan zou het logisch zijn dat je deze mensen compenseert voor een gezondheidsnadeel... wat ze niet zouden hebben gelopen als ze geen nier hadden afgestaan. Ja, dat advies heeft dus de gezondheidsraad vandaag gegeven. Ja. Gaat het opgevolgd worden, denkt u? Ja, ik denk het eerlijk gezegd wel. Ik verwacht het wel. Ik zou het verstandig vinden als het gebeurt. Het, het past ook binnen de wet, het orgaandonatie. Uh, ze hebben het heel goed juridisch en uh, moreel getoetst. Dus ik denk dat dit echt wel past. Het is bovendien, en dat vind ik ook wel belangrijk... het is een heel mooie erkenning voor de levende donor. Uh, je, de, je geeft er een signaal mee af dat wat een levende donor doet... Wat, dat het gewoon belangrijk is. Dat hij daarmee iemand helpt, maar daar niet, niet alleen. Maar dat hij ook nog een keer de wachtlijst helpt uh, op te lossen. Zouden we dit verder door moeten trekken? Bijvoorbeeld bedoel, mensen die een donarcodicil hebben, moeten die ook hoger op de, op de lijst komen? Ja, dat is natuurlijk een logische volgvraag. En, uh, en ik kan me die vraag ook wel voorstellen hoor. Uh, ik merk in mijn omgeving ook wel dat mensen soms heel fel tegen uh, registratie zijn. En als ik ze dan de vraag stel, maar van: zou je zelf een orgaan willen ontvangen als dat jouw leven zou redden? Ja, dan zegt iedereen eigenlijk altijd ja. Uh, dus ik, ik snap de reactie wel. Uh, tegelijkertijd uh, is het veel belangrijker van als je dat zou doen, of dat effect zou hebben. En wat je in feite gaat doen is dat je mensen gaat straffen voor het feit dat ze niet geregistreerd zijn. En ik denk dat aan zo'n voorstel uh, juridische, uh, morele, ethische uh, nadelen zouden kunnen kleven. En wij hebben tot nu toe niet uh, signalen ontvangen dat dit nu zou gaan werken op deze manier. Ik Het mooie van het voorstel van de Gezondheidsraad is dat het een positieve benadering is. En op het moment dat je alle uh, niet geregistreerde... Nou je ja, kan het uitleggen als straf, maar je kan ook zeggen... als je wel als donor geregistreerd bent, dan krijg je voorrang. Dus dan heb je een pluspunt. Dat ja, is maar, maar net dat hoe dat je het onder, uitlegt. Dat zou dan onderzocht moeten worden. Wat, wat je hier noemt is in feite en het wederkerigheidsprincipe. Kasper, sta jij geregistreerd? Ik ben donor. Ja? Jij? Ik heb nog geen antwoord gegeven, maar dat komt ook... ik weet het antwoord niet. Ah ja, je bent toch dood. Dus <laughs> toch dood. Dan kan je het net zo goed... Ja, dat euh... kan je zeggen, maar het voelt toch gek voor mij. Maar goed. Bent u donor, meneer Oosteren? Uh, ja, ja, ik ben het al net ik had, ik had, dat had me ook heel raar geleken als u dat uh, niet was. Dank u wel voor uw tijd in ieder geval en uh, voor dit gesprek. Tom Oostrom, algemeen directeur van de Nierstichting. Dank u wel. Ja, bedankt. En vliegen maar tien zeearenden rond in Nederland. En toch zijn er nieuwe baby zeearenden geboren in zowel Groningen als Flevoland. Daar hebben we het zo meteen over. Ja, want eerst na al het serieuze nieuws gaan we naar het satirische nieuws. Dit is het globaal nieuws van de speld. Globaal nieuws van de speld met Diederik Smit.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 Economisch nieuws. Voor het eerst. In drie kwartalen is de inflatie in de eurozone niet gedaald... ten opzichte van de prognoses van de Europese Centrale Bank... die in overleg met landen als Frankrijk, Oostenrijk, België en Finland... de rente op staatsobligaties niet of nauwelijks... Nou ja, laat maar. Ander economisch nieuws. De kredietwaardigheid van Griekenland heeft het niveau bereikt van Burkina Faso... Dat als gevolg van de besprekingen over de schuldencrisis van Griekenland. In de boer hoofdstad Wakadougou werd de noodtoestand uitgeroepen... toen het nieuws bekend werd. Ja, en tot zover het nieuws. Wij gaan door met onze etikettenrubriek Hoe hoort het eigenlijk? Waarin onze etikettendeskundige Lionel van Dijk... lezersvragen beantwoordt over penibele sociale vraagstukken. Afgelopen week kregen we een brief binnen van Bernard Haldrink... die vandaag de kans krijgt zijn probleem voor te leggen aan onze Lionel. Uh, Bernard Haldrink is in de studio bij ons aangeschoven... en hij is klaar om de brief voor te lezen. Beste Lionel van Dijk, ik heb een probleem. Afgelopen december hebben we Sinterklaas gevierd met de stel vrienden. En hoewel was afgesproken dat we geen surprises zouden doen... kreeg ik van een van mijn vrienden toch een klein olifantje... zonder dat ik dit op mijn loodje had gezet... Hoewel we hier aanvankelijk hard om konden lachen, is het lachen met de afgelopen maanden wel vergaan. Het zit zo. Het olifantje Fleur is zo hard aan het groeien dat het nu wel erg vol wordt in de bijkeuken. Daarnaast beginnen de onderhoudskosten danig de klauwen uit te lopen. Ik merk dat ik niet meer de toewijding heb die nodig is voor het verzorgen en vermaken van Fleur. Graag zou ik haar afstaan aan een dierentuin maar ik vrees voor de verongelijkte reacties van mijn vrienden... die erg licht geraakt kunnen zijn in dit soort dingen. Je mag een gegeven paard niet in de bek kijken... maar dit is een olifantje. Wat moet ik doen? Ja, Lionel, duidelijke vraag van Bernard. Wat moet hij doen? Beste Bernard, een olifant in de bijkeuken... ja, dat kan inderdaad lastig zijn. Maar u kunt zich niet zomaar aan uw verantwoordelijkheden onttrekken. Ik wil u erop wijzen dat Sinterklaas een traditie is... En uw vrienden hebben zich ingespannen voor een origineel cadeau en dat verdient lof. U geeft aan moeite te hebben om de onderhoudskosten te dragen. Maar ik wil u meegeven dat het niet realistisch is om te denken... dat een olifantje in de bijkeuken geen kosten met zich meebrengt. Sterker nog, de kosten zullen alleen maar stijgen. En als u dit niet kunt accepteren, ja, dan kunt u in het vervolg... misschien beter helemaal geen Sinterklaas meer vieren. Uw tweede probleem is de accommodatie. Maar ik moet u zeggen dat op de lange termijn voor het comfortgemak van Fleur de bijkeuken geen logische keuze is. In Afrika leven olifanten op de savannen. Ze hebben dus behoefte aan ruimte en u kunt niet verwachten dat een olifant goed gedijt in een bijkeuken. U zou er goed aan doen om op korte termijn de woonkamer ter beschikking te stellen. Als u dit niet doet, dan zullen de problemen zich blijven opstapelen. Ten slotte raad ik u aan voor toekomstige verjaardagen en Sinterklaasvieringen... van tevoren aan te geven welke huisdieren u liever niet wilt ontvangen. Op die manier weten uw vrienden en kennissen waar ze aan toe zijn... en komt u niet voor onaangename verrassingen te staan. Goed, is de vraag hiermee voldoende beantwoord? Dat lijkt me wel. Ja, tot zover. Volgende week Dan zit op deze plek Diederik Smit. En voor nu sluiten we af met een paar onderschriften... bij foto's uit het nieuws van deze week. Geschokte reacties na optreden Dries Roelvink. Nieuwe foto's Bin Laden uitgelekt. Hoelijksreis Kate en William valt tegen. Dit was Globaal Nieuws. nacht. Kijk eens aan, u hoorde het globale nieuws van de spel... die sinds deze week ook een uh, lachband gebruiken. Dat, Kijk, moet je, dat moeten wij ook doen, Kasper. Ja, inderdaad. Als we een keer een grap maken, gaan een knopje hier. Ik zal ooit een keer een grap maken. Precies. Het is negen uh, minuten voor half drie. Dit is Nog Steeds Wakker Nederland op Radio 1. We zijn er iedere dinsdag op woensdagnacht met het laatste nieuws. En ook een muziek. Iedere week hebben we een band of artiestengast die live bij ons komt spelen. En de zangeres van vannacht komt uit een muzikaal gezin. Met twee ouders en een broer die professioneel muzikant zijn, kon ze niet achterblijven natuurlijk. Als kind zong ze in talloze kinder-cd- en tv-producties. En de afgelopen jaren volgden ze een muziekopleiding in Hollywood. Inmiddels is ze terug op Nederlandse bodem. En komend weekend wordt haar eerste EP gelanceerd. Bij ons in de studio is Rochelle Louise. Welkom. Ja, dankjewel. Hallo. Wij kijken altijd een beetje terug op de dag van vandaag. Wat heb jij vandaag gedaan? Um, ik uh, werd wakker, toen heb ik een beetje mijn mail gecheckt. Toen heb ik uh, les gegeven en toen heb ik in een restaurant gewerkt. En toen uh, door de regen gekroost naar Hilversum. Ja, Dus een hele volle dag eigenlijk. Ja, redelijk wel hè. Ja. Wat, uh, wat voor muziek maak je precies? Um, ja, ik noem het altijd een beetje alternatieve singer-songwriter, pop-dingen. Oké, okay, en je ja. komt spelen op de, de vleugel die ja. wij hier in de studio hebben staan? Ja. Is dat, uh, ben je blij dat we hem hebben? Ja, ja, ik ben wel blij met de vleugel, zeker. Ja. Zit je thuis ook altijd zo achter je piano om liedjes te schrijven? Uh, ja, helaas geen vleugel. Maar ja. Uh, ja, daar, uh, ik heb wel mijn piano nodig, ja, zeker. Je komt uit een muzikaal gezin. Sinds wanneer weet je dat je zelf ook met de muziek uh, aan de slag wilde? Um, ja, heel stom te zeggen, maar echt, echt, echt toen ik drie jaar was, uh, heb ik tegen mijn moeder <laughs> gezegd dat ik. Dat ik uh, toen zag ik mijn tante in een show spelen in Amerika. En toen zei ik: oh, dat wil ik ook als ik uh, later groot ben of zo. is heel cliché, maar ja. En had je piano gespeeld? Nee, nee, helemaal niet. Eigenlijk uh, op de middelbare school begon ik er een beetje mee, maar toen was ik heel lax. En de uh, laatste paar jaren heb ik het eigenlijk een beetje ja, ben ik een beetje mee begonnen. Als we zeggen een muzikaal gezin, wat moet ik er precies bij voorstellen? Uh, mijn broer is drummer. En um, mijn ouders, die uh, ja, zijn fulltime muzikanten, hebben een muziekstudio en doen dus voornamelijk, uh, of ja, hebben vooral tot nu toe kinderproducties gedaan, maar doen ook een hele hoop andere dingen samen. En wat voor kinderproducties heb jij dan ook aan meegewerkt? Um, ja, ja, van alles. Um, Noem eens wat? Ik heb het liedje voor Dora ingezongen, dat vinden oh, ik altijd heel grappig. Oh, ken je Dora, Kasper? Dat is het meisje, met, die heeft zo'n aap met schoenen. En dit is een educatief programma voor kleuters of zo. Ja, dat het is heel leuk. Dat is echt en, heel uh, leuk. Ja. Nee, ja, dat. En uh, vooral veel, uh, veel gospel uh, dingen: kinder-CD's uh, kinder en uh, uh, prinsen, Prinsessen op tv, uh, Mirakel, noem het ja. maar op. Oh. En je hebt nu ook een eigen CD, jouw EP, die wordt zondag ja. uh, gelanceerd. Ik vind je ja. het spannend? Um, ja, eigenlijk wel. Ja. Dat, uh, ik ben wel heel benieuwd wat mensen erop gaan zeggen. Het is zo van, uh, ik heb al een paar reacties binnen nu. En ik, ja, het is toch wel, um, toch wel intimiderender dan ik dacht. Ja, je moet het echt loslaten en dan mag iedereen er ook wat van vinden. Ja, maar dat wil ik eigenlijk niet. Nou, fijn dat je hier bent, dan kun je toch ja. alvast even oefenen. Want ja. je gaat voor ons vier nummers live spelen. En het ja. eerste nummer is uh, At The Disco. Staat die ook op de EP? Ja, dat ja, staat ook op de EP. Oké, okay. nou, dan zou ik zeggen, loop naar de piano. Ik ben benieuwd of de tune van Dora ook nog voorbij komt dan vandaag. Misschien... Uh... Er niet op <laughs> kan je dat even voordoen, Erik? Hoe klonk het ook Nee, week? ik weet het liedje niet uit mijn hoofd. Oh, ik nou, kijk dat niet elke week. Kom je ik daar heb... mooi mee weg. Ik heb nog geen kinderen. Goed. Dames en heren, Rachel Louise met het nummer At The Disco... hier live bij Nog Steeds wak Nederland op Radio 1. Rachel gang. I have ADD But no one will believe me I'm always losing stuff On the train I thought it was obvious That for some reason I'm not quite the same And I can deal with annoying myself When I forget to finish my Sentence again Or basing life upon Fear Say when and my mind goes up and down and down instead of up. It's up and down and down instead of up. Is it you and me or me instead of you? And the only place I can forget is it. It's at the disco. It's easier not to think, oh, it's easier not to worry about a thing About a thing, cause I hate randomly crying out When really everything was just fine five seconds ago, then I worry what it's all Caesar, not or about a thing, cause I can see all the light. Rachel Louise met At The Disco live hier bij Nog Steeds Wakker Nederland. En ze blijft de hele nacht bij ons, dus blijf vooral luisteren. Dankjewel. Het is twee minuten voor half drie. Een zeldzaam verschijnsel deed zich voor op het, in het Lauwersmeergebied in Groningen. Daar zijn gisteren namelijk zeearenden geboren. En in totaal vliegen er in Nederland maar tien van deze roofvogels rond. Dus dat is eigenlijk best een bijzondere ontdekking. Ja, maar al eerder dit jaar kropen er bij de Oostvaardersplassen in Flevoland ook al zeearenden uit hun eitjes. Uh, Leo Smits is boswachter bij de Oostvaardersplassen. Goedenacht. Ja, goedenacht. Zeearenden in het Lauwersmeergebied en in de Oostvaardersplassen dus. Uh, hoe bijzonder zijn die twee ontdekkingen? Nou ja, dat is natuurlijk geweldig. Als je in je gebied een, een zeearend hebt zitten, dat is gewoon uh, ja, de bekroning op je werk. En ik, uh, Dat hoort gewoon bij het gebied en dat is het laatste stadia wat dus, het uh, dus is, die zeearend te, te gaan broeden. Zou u kunnen omschrijven hoe een zeearend er precies uitziet? Ja, een zeearend is ongeveer een 90, uh, 100 centimeter uh, hoog. Weegt ongeveer 5 kilo en heeft een spanwijte van 2,40 meter. Zo, ja. Dus flinke, ja, dat is een flinke jongen. Flinke, flinke, ja. flinke jongen. En waarom zijn ze zo zeldzaam in Nederland? Nou ja, in, in Nederland komen dus uh, voor, meestal in de winter. Zoals dus heel lang heeft in het Lauwersmeergebied in het uh, in de Oostvaardersplassen een, uh, een zeearend in de winter die jongen die die die gegeven moment die gaan op trek die worden bij hun ouders uh, weggestoten en die gaan op zoek naar nieuwe gebieden. Uh, Aan de Oostvaardersplassen, Lauwersmeergebied, IJsselmonding, uh, bij uh, de. de, de Eigenlijk de biesbosch. dat zijn eigenlijk gebieden waar gewoon zo'n zeearend thuis hoort. Wat, wat kenmerkt dan die gebieden? Waarom, is, waarom zijn die nou gebieden ja. goed geschikt? Je hebt in ieder geval een, een, een groot uh, gebied wat, wat, wat, dus, wat vis zit, waar aas zit, uh, dood aas. Op een gegeven moment heeft zo'n zeearend dat gewoon nodig. En natuurlijk rust, dat is natuurlijk heel belangrijk natuurlijk. Hoe merkte u dat er uh, vorige maand bij jullie zeearenden waren geboren? Nou ja, op een gegeven moment, wij hebben één keer in de maand uh, vliegtuigtelling. En dan vraag ik, uh, dat, dat, dat gebeurt door uh, Rijkswaterstaat. En dan vraag je aan de mensen van, joh, kijk even heel goed van, uh, van, uh, wat uh, bij het nest is. Dat nest, uh, dat klim ik, daar uh, uh, ben ik al vijf jaar geklommen En uh, dat is ongeveer een nest van 2 bij 2, hè? vergis je even niet. Dat zijn van, van de grootste uh, nesten van, van, van Nederland zijn het gewoon. van ja, niet over het hoofd te zien eigenlijk dan? <lacht> nee, absoluut niet. Nee, en daar lagen dus uh, vorige maand lagen al jonge ganzen op. Rond 1 april worden altijd jonge ganzen geboren. Maar nou ja, dat is natuurlijk een lekkernij voor, voor zo'n zeear. Een hey. hele hoop vlees zit er dan. Ah, dat is natuurlijk super. En dat lag er allemaal bovenop. Het is dus een teken van, hé hey jongens, van er is een, een, een, een jong geboren. Nou, van de week heb ik mijn telescoop op een hele verre afstand heb ik erop gezet. En ik heb gezien dat er twee jongen waren. Dus, okay. ja. dus als je een paar jonge ganzen mist in je omgeving, dan zou dat ook wel een kunnen ja. kunnen zijn. Oh. Nou ja, de vos, die eet er genoeg van. Okay. En natuurlijk ook de kiekendief en zo, die, die eet er heel veel van. Raven okay. bij ons. Ja. En hoe werd er gereageerd op het nieuws dat er uh, zeearenden gevonden zijn? Nou ja, ja die, die, er komen natuurlijk mensen die uh, naar de oost van de Splossen, van, van heinen en ver. Maar je kan hem goed zien vanaf bepaalde uitzichtpunten dat die zeearend uh, daar zit. Nou ja, het is natuurlijk heel makkelijk uh, als hij opvliegt uh, of dat hij ergens is. Hij eet dus op vis. Of uh, hoe het, uh, die, die, die, die ganzen, eenden die, gegeven die de lucht in gaan. En dan weet je in ieder geval dat de vliegende deur, zo wordt hij het genoemd, dat, in ieder geval, uh, ja, dat hij daar vliegt. Maar er komen dus mensen uit het hele land komen naar die gebieden toe om de zee aan te bekijken. Ja. ja. En, en, en hoe groot is nou de kans als je daar helemaal naartoe rijdt dat je hem ziet? Het zou zo lullig ja. zijn als je twee uur in de auto zit voor niks naar Groningen. Nou ja, dat weet je. Dat is vogelen. Ja, maar mijn schoonvader is ook vogelaar, dus het zou kunnen dat hij, uh, dat hij de tocht al gaat maken binnenkort. Ja, vast. Het is gewoon geweldig om, om die interessante uh, vogel te Maar ook de andere natuurlijk. Die is niks. Een, een, een grote karakiet die ik van de week uh, weer gezien heb. Nou, dat, dat, dat, dat, dat, dat gaat op rol. Een, een grote karakiet uh, is ook zeer zeldzaam in Nederland. En, uh, ja, dat, dat, dat, dat zijn gewoon de leuke dingen. En met die kleine zeearenden bij de Oostvaardersplassen, hoe gaat het daar nu mee? Nou ja, vrijdag uh, dan gaan we zijn ring uh, omdoen. Dus we uh, hebben een hele operatie uh, nou, met een ladder erbij en uh, een paar mensen erbij. Nou, en op een gegeven moment uh, pak ik die, uh, die zeearen uh, uit het nest. Die gaan naar beneden toe die krijgen een ring om. En we weten in ieder geval dat het tweede jaar uh, dat die zeearen in Nederland heeft gebroed bij ons in oost varrest Maar nou, dat vrouwtje dat een gegeven moment uh, bij ons in het, uh, het Meergebied, nou, Dat is natuurlijk geweldig. Die oost varrest dat is gewoon een kraamkamer, moet je gewoon zien. Maar nou, op een gegeven moment die, die kraamkamer die, die raakt wat te volgen. En op een gegeven moment gaan die jongen die gaan uittrekken. En dan naar het toegebied. En nou doet uh, dat vrouwtje daar. Nou, dat is gewoon geweldig. Dus diezelfde zeearenden die jonge ganzen hebben uh, verslonden. die gaat u nu uh, vastpakken en een ring omdoen. Ja, Met absoluut. twee meter breed. Tenminste, ja. de beesten van twee meter breed. Succes! Ja, dat klopt ja. ja. Bent u niet een beetje bang voor ze? Nou, de eerste keer wel. Dat was in Polen. Dat, uh, daar moet ik wel eerlijk in zijn. Dat dacht ik bij mezelf van heel stoer en heel flink uh, ben ik daarbij in, uh, in een grove den 25 meter hoog bijgeklommen. En toen ik onder die, dat nest zat, dat dacht ik van ja, wat doet hij eigenlijk? Wat doet zo'n zeearend? Zo'n zeearend die blijft gewoon plat liggen maar die blijven op een veilige hoogte blijven. Die. Dus uh, dat was, uh, was het meevallen. Nou, gelukkig. Heel veel succes dan in ieder geval met het, uh, het ringen van die uh, vogels. En dank hart wel. hartelijk dank voor uw tijd. Leo Smit, uh, boswachter van de Oostwaardersplas in Flevoland. Flevoland. Dank u wel. Ja, dat klopt. Ja. Het is alweer drie minuten over half drie. We zijn over de helft van, uh, deze, van het eerste uur. Dus is het ho de hoogste tijd voor...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 En u hoorde het net al hier bij Nog Steeds Wakker Nederland... de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival is achter de rug... en er waren meteen behoorlijk wat verrassingen. Zo hebben Turkije en Armenië zich niet weten te plaatsen voor de finale van dit jaar. Mede door stemmen uit landen als Frankrijk, Nederland, België en Duitsland... eindigden beide landen de afgelopen jaren stevast in de top 10. Deze vier landen mochten vanavond niet mee stemmen. Nederland en België stemmen donderdag mee. En uh, Duitsland en Frankrijk stemmen helemaal nog niet mee in de halve finale... want die zijn al direct geplaatst voor de finale. Dat u het weet. Andere verlassende verliezen was vanavond, trouwens Noorwegen... het land dat twee jaar geleden nog overtuigend won. Donderdagavond is de tweede halve finale. Dan treden namens Nederland de drieërs op. En in Japan zijn inmiddels de beurzen opengegaan. ze ook de Nikkei. En goed nieuws uit Japan. De Nikkei staat bijna een procent in de plus. En tot zover het Nieuwsminuutje. En volgende uur, volgende uur ben jij er weer. Dank je wel. Hier in Nederland hebben we best veel problemen... met emancipatie van homoseksuelen. Maar wij mogen in onze handen wrijven in vergelijking met Oeganda. De kans bestaat da daar dat homoseksualiteit strafbaar wordt gesteld... met zelfs de doodstraf als gevolg. Op internet is men nu druk bezig met het verspreiden van petities... om de wetgeving tegen te gaan. En ook in Nederland maakt men zich zorgen. Bijvoorbeeld Björn van Roosendaal van COC Nederland. Dat is een instantie die zich bezighoudt met de integratie van homoseksualiteit. En Björn van Roosendaal is nu aan de telefoon. Goedenacht. Goedenacht, hallo. Wat is er nu precies aan de hand in Oeganda? Nou, de situatie op het moment is dat homoseksualiteit... Tijd al uh, gecriminaliseerd is, het is al strafbaar. Uh, maar vorig jaar heeft een, uh, een lid van het parlement, van het Oegandese parlement, Bahati, die heeft een voorstel gedaan om de, de huidige criminalisering aan te scherpen. En die, criminalisering, die, die, die verdere criminalisering die zou inhouden uh, dat homoseksualiteit wanneer het huidelijk. ...gepleegd wordt, en dat gaat dan naar uiteraard over seksuele activiteit tussen twee mannen... ...dat dat inderdaad met de doodstraf bestraft zou kunnen worden... En daarnaast zou het zo zijn dat homoseksuelen die uh, HIV of AIDS hebben, uh, ook met de doodstraf bestraft zouden worden wanneer zij seksuele activiteit met andere mannen zouden hebben. Ja. Uh, en voort, en dat is ook een schijnende ontwikkeling, zou het ook strafbaar worden uh, als je iemand kent die uh, lesbienne is of die homoseksueel is. En als je daar niet binnen twee dagen aangifte van doet bij de politie. Zo, dat is wel heftig. Ja, dat is heel heftig, want het zouden bijvoorbeeld toe kunnen leiden dat de ouders van, uh, van lesbiennes of van homoseksuelen ja. dat die ook uh, in de gevangenis terecht zouden kunnen komen. Dus dat is daarmee ook direct een gevaar voor de hele bevolking, want ook al zal niet iedereen het weten, iedereen kent wel iemand die uh, lesbisch of homo is. Ja, hoe kunnen dat soort wetten nou bestaan? Ik bedoel, mag de regering dat, dat zomaar doen? Volgens internationale mensenrechtenafspraken mag dat zeker niet. Uh, maar we zien uh, veel meer dat ja, internationale mensenrechtenafspraken op dat gebied met uh, de voeten getreden worden. En er zijn op dit moment 80 landen in de wereld waar homoseksualiteit op enige wijze nog gecriminaliseerd wordt. Waarvan in zeven landen op dit moment nog met de doodstraf uh, straf daar is. Uh, dus ja, landen uh, menen uh, de, de ruimte te hebben om dit soort wetgevingen uh, te kunnen doorvoeren en te kunnen toepassen. En hoe wordt er in Oeganda zelf gereageerd op de plannen van het parlement? Nou, in Oeganda zelf is het op het moment in een hele brede zin voor mensen een, een, een, een, een wat bijzondere tijd. Het is zo dat volgende week een nieuw uh, parlement geïnstalleerd wordt. Uh, aanleiding, daar, uh, aanleiding daarvan zijn er veel onrusten op het moment. Er vinden veel demonstraties plaats. Um, en het lijkt erop dat dit een, een manier is uh, van de politiek... om de aanleiding van die onrusten een beetje af te proberen te leiden. Um, dat is... Uh, helaas uh, lijkt dat ook enigszins te lukken. Morgen zal de wetgeving in het parlement besproken worden. Het ja. afgelopen jaar hebben we ook gezien dat discussies rondom homoseksualiteit nogal hoog op kunnen lopen in de samenleving. Het is een heel moeilijk en gevoelig onderwerp waar helaas uh, ook weinig steun voor bestaat in de bevolking. Ja. Uh, en die nu dus door de overheid ingezet wordt als een soort afleidingsmanoeuvre. Uh, ja. Kunnen wij als, als Nederland daar nog iets tegen doen? Jazeker. Um, ten eerste, uh, wat wij natuurlijk vanuit het COC zelf doen, is uh, bij de politiek uh, op aandringen om uh, de ontwikkelingen scherp en, en hard te veroordelen. Um, heel duidelijk aan te geven waar dit soort wetgeving toe kan leiden. En niet alleen gevolgen voor homoseksuele lesbiennes zelf. Uh, maar ook grote gevolgen voor de, de samenleving uh, in, in brede zin. Um, u kunt zich voorstellen dat wanneer homoseksualiteit ge, gecriminaliseerd is en strafbaar is... dat uh, naar homoseksuelen zich volledig ondergronds moeten gaan richten. Um, homoseksuelen die, uh, die zelf getrouwd zijn, families hebben en naar buiten... Uh, gedwongen, uh, ook nog homoseksuele relaties hebben. Dat kan natuurlijk ook gezondheidsproblemen opleveren voor uh, nou ja, uh, vrouwen van homoseksuelen of kinderen van homoseksuelen, wanneer dat allemaal in het geniet uh, ja, gebeurt. Dat het heel schadelijk is, dat is evident, maar wat kunnen we doen? Wat, want uh, Nederland kan het veroordelen, maar denkt u dat dat indruk maakt in Oeganda? Nou, in Nederland moet het ook niet alleen doen. Nederland moet het zeker wel heel uitgesproken uh, een, een oordeel vellen. Het uh, liefst ook in EU-verband. Daar dringen wij ook op aan. En we hopen dat dat ook morgen in de loop van de dag... Uh, voordat de discussies daar uh, in het parlement worden afgesloten. En dat het mogelijk wordt aangenomen dat er een veroordeling... Uh, of een duidelijke uitspraak plaatsvindt. En we hebben ook gezien de afgelopen jaren... dat uh, het internationale druk uh, op dat gebied best kan helpen. De huidige president van Oeganda heeft al eens laten weten. Uh, dat, dat hij uh, gevoelig is voor de internationale druk. En gedreigt om uh, dit soort wetgeving of niet te zullen tekenen. Nou ja, of dat uiteindelijk ook echt gaat gebeuren. Dat is maar de vraag. Dus het is wel belangrijk om te laten merken... dat uh, dit soort ontwikkelingen niet binnen uh, brede mensenrechtenkaders passen. Tot slot, uh, er is ook een petitie online. Waar kunnen mensen die tekenen? Via ons. Website staat er www.coc.nl. Kunnen mensen een uh, link vinden naar de petitie? En Het is ook heel belangrijk dat die gedekend wordt door zoveel mogelijk mensen over de hele wereld. Om ons nou ja, onvrede te laten blijken. Prima, dan uh, roep ik bij deze ook op aan alle luisteraars van Radio 1 om dat te doen. Dank u wel voor de toelichting, Björn van Rozendaal van COC Nederland. Dank u wel. Ja. Het is tien over half drie en zometeen is het weer tijd voor het overzicht van het meest opmerkelijke nieuws uit de regio. In onze leuke rubriek het nieuws dat vandaag niet in het nieuws was. Eerst gaan we het hebben over voetbal. Want uh, Nederland heeft er weer een voetbalkampioen bij. Jawel, Ernie Brans in het verleden international voor Oranje... en trainer van clubs als NAC Breda en FC Voonedam... heeft de landstitel in Rwanda te pakken. Ja, met zijn club APR heeft hij de concurrentie ver achter zich weten te houden... en de titel in het Afrikaanse land weten te grijpen. Tijd dus voor feest in Rwanda. En gelukkig wilde meneer Brans uh, zelf uh, wel even tijd voor ons vrijmaken voor een gesprek. Goedenacht Ernie. Hallo, goeiedag. Allereerst natuurlijk van harte gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Bent u tevreden over het seizoen? Ja, het, is, het seizoen is nog niet voorbij, maar uh, tot dusver uh, ja, ben ik zeer tevreden. Ja, zeker omdat je toch... Uh, kijk, uh, ze speelden altijd... Uh, ze zijn gewend hier om 4-4-2 te spelen, alle teams spelen in die formatie. En als je dan uh, 4-3 gaat spelen, ja, dan moet je maar afwachten hoe ze, dat, uh, ja, hoe ze die informatie verwerken. Maar ik moet zeggen dat, het, uh, dat duurde even een paar weken en daar hebben ze het snel opgepakt. Konden we dan wel uh, goede vleugelspelers vinden? Ja, die heb ik. Ik heb uh, daarom... Ik heb juist uh, twee uh, hele goede vleugelspitsen. En uh, ik heb maar eigenlijk één, één uh, spits. Dus uh, ja, dat, dat kwam eigenlijk in principe goed uit. En uh, hoe wordt dat kampioenschap nu gevierd in Kigali? Uh, de bedoeling is dat we zaterdag zaterdag spelen voor de competitie tegen La Jeunesse. En dat is de bedoeling dat we na de tijd... Uh, dat we dan, ik denk op de mes, dat is de mes van de, van de militairen, dat we daar een feest hebben. Ja, dan wordt iedereen uitgenodigd. De minister van Defensie, minister van Hupplepup, ja, die wordt allemaal uitgenodigd. Dus ja, een bond, bond, gezelschap. Bent u een beetje gewend aan Rwanda? U zit er nu een aantal maanden. Ja, ik ben ik ben al ik ben, ik ben nou gewend. Zeker, zeker lekker aan de temperatuur hier. Het is nou wel de regen-regentijd. Uh, dus de regen, we zijn elke dag al een keer een uurtje of een half uurtje. Maar voor het rest schijnt de zon en ja, het is gewoon aangenaam. Uh, die afwisseling van, uh, van dat het iets koeler is en dan weer lekker het zonnetje. Ja, dat is, uh, nou, je hebt, als je over Rwanda praat, dan denk je toch aan de genocide in 1994. Dan denk je ook aan het ja, uh, hè, dus een ontwikkelingsland, het uh, ja, zal er niet goed, uh, zal er dus, ja, zal er slecht uitzien. Uh, je, ja, je weet hoe, dat, uh, uh, hoe, hoe mensen dat denken. Hetzelfde van, van Teheran, hoe ik in Teheran zat, dat dachten mensen ook dat ik kamelen... Uh, door de, door de straten liepen, maar dat is natuurlijk niet zo. Maar hoe is het dan? Dus, in Rwanda? Ja, de, de, de, de structuur, de, de, de wegen zijn. Als je hier als je 14 dagen niet bent geweest, en je komt, dan zie je weer dat er weer een is. Uh, uh, zeg maar, be, be voorzien zijn van, uh, van beton. Uh, ze zijn erg bezig om alles uh, te vernieuwen. Uh, winkelcentra worden uit de grond gestampt, uh, ja, et cetera, et cetera. Dus ze zijn, ze zijn enorm bezig om. Uh, om, om, uh, om het land te ontwikkelen. En hoe anders is het uh, om een uh, ploeg in Rwanda te trainen... in plaats van een, een oer-Hollandse profclub? Qua benadering nee, als trainer? Is het is allemaal hetzelfde. Het is gewoon hetzelfde? Ja, nee, het is allemaal hetzelfde. De bal is rond en ik zeg altijd de bal wordt niet moe. En hij moet er doorheen. Het doen. is gewoon... Uh, ja, en hij wordt niet moe. De bal wordt niet moe. Snap je? De bal uh, wil uh, daar is over hetzelfde. Maar ja, u, u bent wel anders, natuurlijk nu trainer in Rwanda. Heeft u dan helemaal geen gekke situaties meegemaakt? Gekke situaties, ja... Nou, ik niet zo binnen, ja, wat zijn gekke situaties? Ja, het is natuurlijk wel zo. Uh, hier, uh, kijk, de, de, moet wel uh, alles moet meer gestructureerd worden. Uh, ze hebben wel eens bijvoorbeeld, normaal kom je als je in Nederland of in Europa bent, dan heb je een jaar van tevoren en uh, weet je het hele schema wanneer je moet voetballen. Hier, hier is dat niet zo. Hier uh, um, is het zo dat ze twee wedstrijden uh, tegelijk plannen, een nationaal team bijvoorbeeld. Ik moet dan uh, op dezelfde datum spelen als het gewoon het, uh, op het APR. Uh, vaak is het zo, dan hoor ik, dinsdag moet ik bijvoorbeeld woensdag spelen, ben ik dinsdag aan het trainen, dan hoor ik dat de wedstrijd verschoven is naar donderdag. Dan ben ik onderweg in het stadion en dan zeggen ze van nou nee, we spelen, we spelen toch op een, in een ander stadion. Dus ja, dat, dat, ik kom er al geregeld voor hier, dus ja, dan, dan moet je ervan wennen maar. Als dat alles is, dan valt het ook wel mee. Dan uh, is het goed te doen. Uh, u, uh, u bent nu in ja. uw eerste jaar meteen kampioen geworden. Gaat u stoppen op het hoogtepunt? Of uh, blijft u nog even in het avontuur hangen? Ja, ja, ja. ja. Ik heb een tweejarig contract. Okay. En ze wilden graag een tweejarig contract. Dus uh, voorlopig, uh, voorlopig, uh, voorlopig zit nog wel een jaar. Ja. Mocht er niks tussen komen, uiteraard. Nou, u kent uh, de, de, de competitie in Rwanda nou een beetje. Zijn er nou nog talenten die we in Nederland zouden kunnen gebruiken? Ja, er is toevallig... Uh, ja, ik denk het wel. Zeker in mijn elftal wel. Ja, natuurlijk. Uh, zijn, uh, zijn twee... Een tweeling, de gebroeders Twitty... Uh, met Bujo en Kabange. Uh, twee jaar geleden heeft Stamart Luik... Uh, uitgenodigd, die is daar geweest. En uh, die, uh, die hebben hem een contract aangeboden. Alleen, hij wilde dat zijn tweelingbroer... Uh, dat hij daar ook uh, mee naartoe ging. En ja, die hadden ze niet nodig. Dus daarvoor zijn ze niet gegaan. Verder was het Haruna, die heeft... Uh, en uh, Mickey en uh, Ernest, Ernest, <laughs> Zal namen zoals, uh, zoals mijn naam elkaar uitspreken, die, uh, die hebben ook uh, in Duitsland, uh, deze drie jongens hebben in Duitsland uh, ook uh, een trainingstage meegemaakt. En uh, bij het ABC, dacht ik, eentje bij Werder Bremen. Maar ja, dat was twee jaar geleden, dus uh, inmiddels zijn ze. Ja, zeker Mickey, Mickey uh, die middenvaller van mij, die is, uh, wat dat betreft is die uh, een stuk beter geworden. Dus de kans is ook dat die, uh, dat die waarschijnlijk toch uh, ver uh, vertrekken naar, in de een naar België en de ander misschien uh, naar Duitsland. En voor de rest, uh, als ze interesse hebben, dan, uh, dan weten ze we me wel te vinden. Oh, prima, goed. Dank u wel voor uw tijd en uh, geniet van, uh, van de overwinning, zou ik zeggen. En dank u wel voor uw tijd, Ernie Brands, trainer van APR in Rwanda. Dank u wel. Oké, okay, dankjewel. U luistert naar nog steeds wakker Nederland op uw Radio 1. Iedere dinsdag op woensdagnacht tussen 2 en 4. Met zometeen weer een live muziek, live nummer van Rachel Louise. Het is tien uh, minuten voor drie. Althans, het is, uh, ja, dat staat hier op mijn blaadje. Het is eigenlijk dertien minuten voor drie. Maar dat betekent dus dat onze regisseur een beetje een prutser is. Omdat er nou een beetje voorlopen. Maar als het nu echt tien minuten voor drie was. dan zou het kloppen wat nu op mijn blaadje staat. En dan zou het tijd zijn voor uh, onze fantastische favoriete rubriek. Het nieuws dat vandaag niet in het nieuws was. Ja, en we hebben vandaag een heel uh, speciale editie van het nieuws... dat vandaag niet in het nieuws was. Er was namelijk eigenlijk amper nieuws dat noemenswaardig was... in deze licht satirische rubriek. Het viel erg tegen deze week. En alleen de helden van RTV Oost hadden iets leuks. Zij vonden namelijk deze wel heel raar uitgedoste FC Twente-fan. Ik zag het uh, op televisie, die blue Man groep. Daar zo'n pak wil ik ook hebben, maar dan twee kleuren. En dat heb ik besteld. In Amerika. Dat was net twee dagen voor de bekerfinale. De beste man had een soort omgekeerd skipak aan en dus in de kleuren van FC Twente. Volledig bedekt in deze voor hem bijna heilige kleuren. En met het rare apenpakje krijgt hij natuurlijk gelijk fans. Nee, leuk. Echt. Is dat echt voor FC Twente? Ja, is mooi man. Uit. Ik heb zelf tatoeages gehoord van Twente, dus... Uh... En uh, zijn zoon vindt het ook fantastisch. Hij gaat gewoon op de scooter door de stad rijden met zijn pak aan en dat vind ik gewoon aan grappig. Ja, zoals Casper eerder al zei, was er voor de rest eigenlijk niet zoveel bij onze regionale vrienden. We hebben gezocht, gezocht en nog eens gezocht, maar nee, helemaal niets. Gelukkig hebben we dan altijd nog een joker die wij kunnen uitspelen, namelijk Texel TV. Daar brengt Maarten Koorn zijn lo loflied over dit fantastische eiland ten gehoren. Geniet van het nummer Tessel, mijn eiland. Pure liefde van die Maarten. En hij is niet de enige die Tessel als zijn eiland ziet. Hoor maar. Tessel op de eiland, mooi stukje hoor. Blijf van je houden, voor een Ja, en daarbij is het ook nog eens een heel leerzaam lied. Een schaap heel tevreden draagt zijn bol ja, dat wisten we nog niet. Het is ook zelfs een waar liefdesepos. Een zee, mij met zich mee en mij naar jou, maar ik Ah, wat lief. En als laatste wilden we u dit nu volgende stukje nederpopproza niet ontzeggen. Als u deze 4 minuut 48 pure liefde voor Texel in zijn geheel wil horen... dan zult u niet geheel verwonderlijk naar Texel moeten gaan... want de cd van Maarten Korn is alleen daar verkrijgbaar. Ik uh, pak morgen gelijk uh, de boot, denk ik. Hey Erik, ik, ik heb er nog even over nagedacht. Mm -hmm. ik, uh, ik weet al waarom er eigenlijk verder niks leuks uh, was te vinden vandaag voor deze rubriek. Wij zijn te egoïstisch geweest. Wij? Ja, wij nemen namelijk iedere week de beste fragmenten van de regionale zenders. Maar uh, wat geven we eigenlijk terug? Ja, niks dus. Nee. Het is nemen, nemen, nemen. En uh, ja, dat is nu ook voorbij. We gaan iets teruggeven aan de omroepen die ons zoveel plezier brachten de afgelopen maanden. Uh, en wel hierom, Omroep Brabant zoekt iemand en wij gaan helpen. Weet jij wat voor weer het morgen wordt? Gaat het vriezen of dooien? Of raken we van de regen in de druk? Weet jij uit welke hoek de wind waait? Ben jij ons zonnetje bij elke depressie? Dan ben jij onze nieuwe winterkoning of ons nieuwe lentebloempje. Voor het nieuwe programma Onder Ons zoeken we per 5 september nieuwe weermannen en vrouwen. Heb jij de juiste gevoelstemperatuur? Kijk dan voor meer info op omroepbrabantnl slash mijnweer. En stuur je filmpje naar mijnweer at omroeprabant.nl daar. Dus uh, bent u of kent u een echte Brabantse weerman of weervrouw? Meld u dan zo snel mogelijk aan en dan hebben wij ook onze plicht weer gedaan. En verwacht ik dat er volgende week gewoon weer verse, leuke onderwerpen op ons liggen te wachten. Bij het nieuws dat vandaag niet in het nieuws was. Wij gaan weer over naar muziek. Bij onze gast Rachel Louise. Ze speelt voor ons het nummer Living in Holland. MUZIEK again but I'll keep my eyes dry oh I'm thinking of LA again and how we drove through Malibu those were my favorite times and oh no, why am I so sad here it's not that bad I've got a man I've got a job I've got my songs and oh oh oh where should I stay do you know cause I'm living in Hollywood and leave today. Oh, my mind is confused again. Trapped in between two worlds again. With the best choice I can't find. Cause I love my tall, skinny Dutch. You know I'd miss them too much. But these gray clouds make me crying. Oh, I want some sepals. the place for me Cause I'm living in Holland When I could be living in LA, I could be there today Instead I'm biking through Holland when I could be driving through LA I gotta, I gotta make my move today Oh, but I'd miss you you oh, oh, oh, oh. so i'm biking in the wind again the rain is in my nose again but i'll keep my eyes dry Rachel Louise, Living in Holland. U hoort het hier live bij Nog Steeds Wakker Nederland op Radio 1. En houd de radio aan, want volgend uur zingt zij en speelt zij nog twee nummers live voor ons. Dank wel. Is het nou echt zo erg om in Nederland te moeten wonen, Rachel? Nee, maar uh, vanavond werd ik wel weer herinnerd aan, uh, aan de regen en zo. Oh ja. Toen je lekker in de regen hier naartoe aan het lopen was. <laughs> ja, ja, ja. Is het zo lang warm en dan moet je net naar Hilversum lopen en dan regent het. Dat ja, zullen we altijd zien. Gelukkig is het hier binnen in de studio warm en gezellig. Op uh, dit moment is de brandweer in Rotterdam druk bezig met het blussen van een grote brand in het centrum van de stad. Er zou een kinderdagverblijf in vuur en vlam staan. Een hotel dat vlakbij staat zou zijn ontruimd. Maar hoe het precies zit, dat weet één iemand. En dat is Henk van der Velden van de politie Rotterdam. Goedenacht. Goedenacht. Dus uh, geen uh, rustig nachtje vannacht voor u? Nee, geen rustig nachtje. Dat klopt. We staan inderdaad met uh, groot materiaal uitgedrukt voor een uh, grote brand in een kinderdagverblijf op de Dijkwal. Uh, gelukkig. Zijn er geen uh, gewonden? Uh, er is inderdaad een hotel, zoals u zei. Dat is een naastgelegen pand, Hotel Skyline. Daar zaten een aantal gasten, ongeveer 25. Nou, de meesten daarvan zijn, uh, waren aanwezig in het pand en die zijn opgevangen in een ander hotel. En een aantal gasten ja, die zijn gewoon waarschijnlijk aan het stappen in de stad. En uh, zodra die terugkomen, vangen we die op en dan worden ook die ondergebracht in een ander hotel. Dus er staan nu geen bibberende mensen voor de deur? Nee, er staan gelukkig geen bibberende mensen. Bovendien, het is niet echt koud. Dus dat had sowieso niks gebeurd waarschijnlijk. Kijk, dat scheelt. Heeft u enig idee hoe die brand is ontstaan? Nee, dat weten we niet. Het is zo dat er in het pand wel werkzaamheden uh, aan de gang zijn. Het pand is gewoon in gebruik als kinderdagverblijf. Er zouden morgenochtend of straks ook een aantal kinderen komen. Ook die worden elders uh, ondergebracht. Daar gaat de beheerster voor zorgen. En een uh, groot deel van het pand, daar waren onderhoudswerkzaamheden. Dus ja, misschien dat daar een oorzaak in te vinden is, maar dat weten we niet. Uh, zo begrijp ik dat nu alles gericht is op het blussen van de brand. Ja, de oorzaak zal dan laten blijken. Ja, waar in Rotterdam is het precies? Het is op de Schrapendijkwal, echt midden op de Schrapendijkwal. Het is zo dat het is een grote verkeersader uh, in de stad is. Nou, u zou begrijpen, we zitten straks uh, tegen de spits. Uh, er uh, is alles op gericht om, uh, om de verkeersader vrij te krijgen. Dat is nu nog niet het geval. Hij is nu afgesloten omdat er allerlei uh, slangen van de brand weer liggen. Zoals u begrijpt, maar we doen er alles aan om de verkeersader voor de spits in ieder geval weer vrij te maken. Zodat... Dus het verkeer uit doorgang kan vinden, want wie weet... we hebben ook nog een staking openbaar vervoer... dus het zou een ja. heel erg druk kunnen worden. Ja. Hoe laat kwam u ongeveer aan bij de brand, als brandweer? Nou, laat de brandweer was de, de brand zo rond half 1 uh, uitgebroken. Het is een automatisch brandalarm, dus we waren vrij snel... daarna waren ze ter plaatse. Ja. En u als, als politie u kwam ook met, meteen mee natuurlijk? Ja, dat, dat is één alarmering. Hè. Nou, ik persoonlijk niet, hè. ik ben voorlichter, dus ja. ik ben niet uh, direct uh, noodzakelijk uh, voor de eerste hulpverlening. Maar die alarmering, dat gaat in één keer, dus zowel politie als brandweer zijn dan uh, vrijwel gelijk verplaatst. En is er inmiddels het zijn brandmeester al gegeven? Nee hoor, het is uh, wel zo dat het uh, uh, onder controle lijkt, en ik zeg nadrukkelijk lijkt. Uh, men, men laat het heel gecontroleerd, de brand in ieder geval. Het hotel, dat probeert zo zoveel mogelijk veilig te stellen. Daar zijn we ook uh, op uit. Uh, en het wordt uh, het wordt in ieder geval onder controle, laat het zo zeggen. Maar het is zeker nog geen brandmeester. Ja, maar maar hoe, hoe ziet het er dan al uit op dit moment? Nou, het, ziet er, het ziet er zo uit dat we uh, in de bovenste etage absoluut ook nog vlammen zien. En er is uh, vrij veel rookontwikkeling. We krijgen ook meldingen uh, vanuit Rotterdam, ze hebben in een strook richting het Zuidplein dat de mensen het brand ruiken. Nou, uh, dat, is, dat is ook zo en dat is ook letterlijk zo. Het is een brandlucht die ze ruiken. Er uh, zit vooralsnog uh, geen gevaar in. En, ja, en als je er last van hebt. Dan zou ik vooral adviseren, doe de, doe de ramen dicht. Maar uh, het kan geen, uh, geen kwaad. Maar het is natuurlijk hinderlijk als je brandrijft, laat dat duidelijk zijn. En ho hoe erg is de schade aan het hotel? Kunt u dat aan Het hotel is volgens nog uh, op het zicht uh, geen schade. Maar het pand, ja, dat, dat is uh, zeer ernstig beschadigd. En nogmaals, hoor, er is alles op gericht om het uh, te beperken en om het allemaal te behouden. Ja. Maar dat zal moeten blijken. Oké, okay, dus de conclusie is dat er geen schade is voor de bevolking en geen gewonden. Dat is eigenlijk het belangrijkste, zou ik zeggen. Dat is absoluut het belangrijkste. Daar ziet het inderdaad uit. Dat klopt. Oké, okay, hartelijk dank. Henk van der Velde van de okay. Politie Rotterdam over okay. de brand die je op dit moment woedt in een kinderdagverblijf uh, daar in de stad. En mocht er nog meer nieuws zijn, dan horen ze dat natuurlijk hierbij. Nog steeds Wakker Nederland op Radio 1. We gaan er zo meteen even vooruit, tussenuit voor het nieuws. Daarna zijn we terug met weer een heel nieuw uur, nog steeds wakker Nederland. Ja, we hebben het bijvoorbeeld over Skype, het internet bellen. Dat is overgenomen door Microsoft voor een gigantisch bedrag. Slaap nog maar niet, want dit is prachtig. Nog meer wij, is fantastisch toch. Slaap nog maar niet, want dit is prachtig. Nog meer wij, is fantastisch toch. Nog meer wij is fantastisch toch. Nog meer wij is fantastisch toch.